Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden van twee doden van de schietpartijen in de Rotterdam... is binnen een dag meer dan 40.000 euro opgehaald. Het geld is onder meer bedoeld voor begrafeniskosten. Afgelopen donderdag kwamen een 39-jarige moeder en haar 14-jarige dochter... bij het Heiman dullardplein in Rotterdam om het leven. De vrouw laat drie kinderen na, zegt op Rijmond. De verdachte, Fuad El, is de directe buurman van de overleden moeder en dochter.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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4. De dag richting Amsterdam. Die Nieuwe meer is de vertraging een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANDB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Zeker goed begonnen. We hebben twee leuke kansen gehad. Een, mooie, een corner van Jef die uh, mooi indraaide en net overgekopt werd. En net was het Cayenne Lok die voorlangs schoot. Dat was jammer. Maar ja, er is in de rust wel wat gebeurd. We, we zien geen andere jongens, maar we zien wel een andere opstelling. Want Nigel Berg die uh, door al die wissels achterin was beland. Die staat nu weer in de voorroede. En Verlin Bauma die... Uh,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 en uh, nou Marco die heeft, die gaat straks een stukje poëzie uh, brengen, want een heel persoonlijke poëzie. Verder las ik op Facebook net nog even een uh, van het politiebasisteam Kenner maar kust een hele indrukwekkende uh, uh, post. Uh, dat gaat over een politieagent die betrokken is geweest, tenminste uh, hulpverlening heeft uh, uh, gedaan op het schuijt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 Deze band again, was even tien jaar uit de lucht, maar zijn weer helemaal terug. We gaan ook weer live optreden. Je hoorde ze met What Are You Waiting For. Oftewel, uh, Dinant uh, Woestel. Andere band die een uh, Nederlandse, uh, uh, Nederlands, wat was het nou, gitarist, is het uh, Marco? Nee, of? drummer. Drummer, Nederlandse drummer. Bram van den Berg uh, in uh, de band heeft. Dat is uh, u U2, ga ik weer met uh, Atomic City. Oh, wat een lekkere herrie, hè. De nieuwe YouTube 2 hoorde je met uh, Atomic City. FM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Nou, die heb je eigenlijk uh, bijna helemaal gemist, uh, Randall, uh, De plaat van YouTube. Uh, ja, Is het he? een beetje jouw favoriete uh, band, of niet? U2, zijn die ook al, al net zoals Rolling Stones 80, of uh, valt dat weer mee? Nou je ja, mee, 79 nee? krijg ik net nee, door, dus... Uh, <laughs> Het valt mee. Dus het thuis gaat nog steeds goed. Ja, zeker. Ja. En, uh, en hiervoor draaien we nog uh, Kane ook, uh, van Dinant, uh, ja. die is ook weer terug. Ja, ja kijk, okay, maar die hadden nooit weg mogen gaan, dus dat is een heel ander verhaal. <laughs> die hadden nooit mogen stoppen. Ja, toch? Nou, dus nou. We, ja, oké. Okay, okay. dus we ook een beetje klaar mee. Zullen we ja. Ja, ons, ja. Nee, ja, <laughs> ja, zo is dat. Absoluut. Nou ja, we hebben weer uh, de, de race-nieuws uiteraard in de Pit ja. Report.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 Ja, hij houdt een uitdaging. Nou, die gaat hij krijgen hoor dan. Dus uh, mijn inderdaad staat niet bekend als een team dat de laatste tijd heel veel potjes gebroken heeft. Houdt maar een beetje op de Williams van de Formule 1. E. Dus uh, hij heeft een uitdaging, zeker. Ik hoop eerlijk gezegd dat het andere nieuws, wat uh, ook een beetje aan het rondzwerven is, dat hij misschien voor het fabrieksteam van Toyota en Juniors gaat rijden. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel, uh, zou wel heel mooi zijn. Dat is zeker. Natuurlijk wel, dan uh, daar zit je wel gelijk bij het topteam, dat je ook kans hebt zeker om Lomant te winnen. Dus uh, nou, we gaan, we gaan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 Nou, je hoort er namelijk heel erg de hele tijd van die bakken en die toestanden en die banden. Die oh ja. banden komen boven alles uit. Dus uh, ja, ik, kijk, ik vind aan de ene kant, uh, het is een prachtig auto, sporten want er wordt kloos geraast. Uh, dat wel. Maar ja, de circuitjes waar ze op doen, jongens, nou toch op door de straten van Parijs over putdeksels of heen. Dat soort dingen oh. ik, Maar maak er een soort Parijs dakker van dan. Maar gaan nou daar niet uh, zo uh, races houden en uh, je ziet ze vaak bijna van de baan afstuiteren. Dan denk ik van ja, wat heeft dit met uh, racerij te maken?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 He? Dat was nou, wel eh, opvallend hoor. Ik ja, hoorde het man, zelf thuis ja. ook. Gewoon die postjes hoorde je hartstikke goed Marco. In toen uh, ja. ja. nou, de, de hebben nale schoot toch? Zeg ja, mijn ja, ja, postje maar hartstikke is dus Mooie techniek. Nog steeds mooie techniek. Oké, okay, uh, zeker uh, weten. Bendel, ja. uh, uh, volgend weekend is er, uh, de, heeft de stichting DNRT Dutch National Raceteam, een, uh, ja. weer een raceweekendje hier in Zandvoort. Um, wat kan je erover vertellen?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 Kan daar rijden. Ja, ja. Dus ja, uh, het, is, uh, de, daar, de, het is de basis. En uh, nou, ik hoop dat het nooit weggaat. Het uh, is gewoon, uh, ze hebben uh, een prachtige jaar terug. Uh, het was eigenlijk op een gegeven moment, uh, wij zijn even eerlijk, als de DNT de Paasraces gaat invullen en de Pinksterraces gaat invullen, dan weet je wel gewoon, er is verder geen autosport meer in Nederland. Nee, nee, nee, nee. En het is gelukkig wel DNT. Ja. En ja, dat, dat is uh, dat, uh, ook een mooie naam zomeravondcompetitie. En dan stond je s morgens, sta je s morgens om 7 uur, sta je uh,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 En dan ga je met je eigen club, de RTC, ga je ook nog... Is het nou dit weekend of volgend weekend? volgend weekend. Volgend weekend week zitten we in Dijon in Frankrijk. Oh ja, ja, ja Dijon. En ja, dan gaan we naar Dijon. Een van de mooiste banen van, van Frankrijk. Prachtige banen, heel snel en heel erg technisch. En uh, op een uh, hoog vlakte, dus als het een beetje warm is... is het ook heel erg warm, nee. zullen ik maar zeggen. Okay. En, ik, en ik heb begrepen dat volgende week 26, 27 graden gaat worden. Dus het zwembad, ja, ja, ja, ja. Gaat, op, het zwembad gaat mee. Dus maar dat wat wat bedoel je met de technische banen? Wat is, um... Er zit... Uh,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 In één race, In een race, ja, een race, 92 auto's. Dat is een heel druk baantje. Nou. En, en ik zit even net live timing te bekijken. En uh, de eerste 14 zijn allemaal Ford GT40's. Dus ja, Dat is uh, ook een soort cuprace daar. Daar aan de rand. Ja, ja, ja, ja, ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja, ja, helemaal ja. prachtig. En wat leuk. Nederlander David Hart ligt opnamelijk uh, derde. Dus nou. dat gaat helemaal goed. goed. Ja, goed zo, goed zo. Ja. Nou, uh, Rendel, dan gaan we je volgende week uh, helemaal naar Dijon bellen. Zeker. En, uh, en dan gaan we eens kijken hoe uh, de stand van zaken dan al is. Ja, absoluut. En of, of ik lig in de zwembad, of ik sta langs de baan, jullie gaan het er zelf mee maken. Goed, daar. Dat het helemaal goed komen. Ik ben benieuwd wat uh, de penningmeester ervan vindt, dat we <laughs> wat daarheen uh, gaan bellen, maar we gaan het ah, gewoon dat doen. Is, he? Dat is jullie probleem. Ja, ja, Redel, <laughs> dankjewel voor deze week. En tot volgende week. Absoluut, tot ziens. Oké, okay, okay. fijn hoi, hoi. weekend, dankjewel. Hoi.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 We love we like al dat gezuur van gaat door we like good los good los we good los mijn los al dat gezuur van gaat door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 Nee, voorlopig lekker Ekeloos. Al dat gezeur van Gato door. Je hoort vaak zeggen, waarom moet dat heen? Bam, bam, bam, Straks doen computers al het werk bam, alleen. Maar mensen, bam, bam, het gaat toch bam, prima zo. Gratis bam, vrije bam, tijd cadeau bam, en dat is voor bam, koos geen probleem. Werkloos, laat mij voorlopig lekker. Werkloos, al het gezeur van gaat door. We lopen lekker, werkeloos. Al het gezuurd gaan Gato. Werkeloos, koos werkeloos. Uit de tijd uh, dat er heel veel mooie wow. nederpopplaten uitkwamen, de jaren wow. tachtig. Wow, wow. En dit was Harry Jekkers uh, met zijn uh, band, uh, inderdaad Klein Orkest en Werkeloos. We gaan het doen, Marco is uh, gearriveerd, het uh,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 Ik heb een dierbare foto bewaard Mijn mini houtje touwtje jasje Mijn stevige rode schoentjes Een mannetje van zes Anno 1963 op Mallorca Het Cartuizer klooster van Fay de Mossa Chopin en Sand Zijn dodenmasker Zijn piano Een gipsen afgietsel van zijn linkerhand Mijn vader en ik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 Dankjewel weer daarvoor, Marco. We hebben er weer van genoten. Heel mooi, ja. En uh, Uiteraard uh, volgende maand weer een uh, nieuw stuk van uh, Marco Termes. Hier op de zaterdagmiddag. En alvast gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Maar ja, dat mooie stuk proëtie van Marco Temes. deze Genesis hoor je met de mama. We gaan weer naar Kasticum, naar Jan van der Lede. Uh, hoe ver is de wedstrijd, Jan trouwens? We zitten in de 89e minuut, Rob. 89e minuut, en uh, hoe staat het ervoor? Het is echt ontzettend spannend. De stand is nog steeds 0-0. De me. jongens werken zich helemaal het apen. We hebben Nathal Berg gezien, die een paar keer doodbrak. Die, De keeper die moest echt twee keer met zijn tenen rennen. Maar oh ja, hij gaat er niet in. En nu is het uh, Kastukum in de aanval. Maar uh, Koen die staat als een, als een Barry Hulsoft te, verdedigen. Te ja, het is echt geweldig. Er wordt het bal weer naar voren gespeeld. Maar het is, het is nog 0 0 Oké, okay, oké. Okay. ja, nou... Ja, zeker spannend.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 Nou ja, het worden nog hele spannende laatste minuten... want uh, er wordt vast zeker wat uh, tijd bijgetrokken. Ja, het zal, uh, denk dat een minuut van vijf, komt er wat bij. Oké, okay, oké. Okay. <sus> nou ja, nog mogelijkheden voor uh, SV Sanford. Helaas ook voor Kastrikum dan natuurlijk, maar goed. Ja, hey, uh, ja, Jan... Kastrikum. ja Kastrikum krijgt nu een vrij trap te nemen... op de rand om het trapgebied aan de zijkant. Een beetje overdreven, vinden wij. Maar ja, dat vinden we wel snel natuurlijk... Zeker. En dan gaan we nog even meenemen, Jan, deze. Ja, het is dus, uh, de muur van uh, Silvio en de Die wil niet echt naar achteren. Een beetje tijd trekken. Katsukum, spelen uh, speler, loopt nu naar achteren. Hij neemt de aanloop. Hij wacht nog even. Hij is dat de jongens nog naar achteren gaan. Nog een metertje, nog een half metertje. Nou, op jongens spelen.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 Mocht er nog gescoord worden, hoor het graag van je Jan. En dan hoop nee, ik, ik dat het. Uh, heb ik het hierop. Ja, in ieder geval dat het dan uh, iets met 0 tegen nog iets uh, is. Uh, in ieder geval. 0 ja, tegen 0, Robby? Nou, 0 tegen 0, denk ik. Maar ja, misschien 0 tegen 1 zou ook wel leuk zijn. Ja, ja. ja. Dus. het zit er voorlopig nog niet in. Nee, hè. Dus uh, een beetje, ah. beetje gelijk op uh, deze wedstrijd. Die, jongen, die jongens, die jongens die lopen ook meteen hoor, Ja. Ze zijn kapot naar nou, zo'n wedstrijd op de kruis. Oké, okay, nou nog uh, heel even woorders van Jan. Dankjewel hè, voor vandaag. Oké, okay, tot de volgende dag. keer. Hoi. Deze trainer is literally mother right now. right now. I am your mother. I am your mother. Use in the me. Stop all that inspired. No one's listening. Tell me who.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 Oh, nou, het lijkt me een aardelating. Het is, volgens mij is het best zwaar. Je ziet er natuurlijk wel. Maar goed, het is toch wel uh, wachten, wachten. Maar ook wel gezellig hoor. Al die mensen die langskomen. Ja, Even een babbeltje. Je komt je buur ook tegen. En ja. uh, mensen die je al een hele tijd niet gezien hebt. Ja. Best gezellig. Nou ja, een dagdeel. Dat is van 7 tot 2. Of van 2 tot sluitingstijd. Dan krijg je 95 euro.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 Het is gewoon een gezel, zoals ze het eigenlijk noemen. Hè? Het is een kleine gezelschapshond. En dat is natuurlijk helemaal niets mis mee. En uh, Alex, wat een rare naam voor een hond. Maar goed, uh, is natuurlijk te vinden bij Dierenthuis. Kennenbeland in ons eigen zandvoort aan de Straat. Alexandra. Uh, ja, de, oh, daar zal het. Alexandra een, de, de, is afgekort waarschijnlijk. Ja. Oh, ja, ja, dan is dat het. Leuk zitten? dier van de week. Ja. Alexandra. I'm sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad base, only eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm not. We were partners in crime It's only two years ago The man with the suit and the face He knew that he was there on the case Now he's in love with you He's in love Spendel Ballet en Gold. Ja, ik lach een klein beetje. Want die Fred zegt van, ja, jij draait allemaal tering en dan ga je aan het eind ga je goede muziek draaien. Ja. Dat doe ik omdat uh, ik bang ben dat ik anders luisteraars van jou wegjaag. Okay. Die dan zo rond half vijf inschakelen, weet je wel. Dus nee, ja, ja. ik doe het allemaal nee, ik vanwege ik... jou. Aardig hè voor nee, mij. Nee, ja.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 Nee, maar we gaan sowieso bellen met Jan uh, Boy. Zijn nieuwe single. En uh, die is getiteld In ieder stadje. Nou, Heb ik een schatje? Uh, nou, ja, zoiets. Ja, ja. precies. Ja, dan komt hij weer. Ja, ja. En uh, gelddame, gaan we ook eventjes bellen. Zijn nieuwe single van Nouga. Nouga. Nouga. Nouga. Nou, ga. nou, nogga. Ga. Ga. En, oh, en dan ga of zo. Nouga. Nee, ga dan. Oh, ga dan. Ga dan, joh. Ga dan. Heel wel leuk. Ja, die titels, daar blijf ik me altijd over verbazen. Dat is hoe ze erop komen. Dat is wel bijzonder. Ja, daar vraag ik dus altijd naar. Zoals ik. Hoe zijn ze op het idee gekomen? Hoe kom je aan de titel? Ik heb hier nog een titel voor je. Zand in mijn schoen. Zand in mijn schoen. Die zag je net voor mij Jonger Days. Kom met een debuutsingel. Nooit van hoor je weer. Nou ja, wie weet, misschien. Dat zou ik zeggen geheim draaien. Dat, dat weet ik niet. Oh. Je hebt trouwens ook weer ruimte voor uh, verzoekplaten, neem ik aan. Ja, zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl. En dan even de, de link voor uh, de aanvraag van platen. Ja. En, en dan, dan uh, komt, komt het, het helemaal goed. Ja.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 Beter blind zijn voor de wereld om ons heen, want ik wil jouw schouder om op te huilen.